Ik ga nu beginnen aan een serie staande aandachtsoefeningen. Ik ga daarvoor staan op een niet te zachte ondergrond en zonder schoenen met dikke zolen, zodat je stevig kunt staan en je het evenwicht goed kunt waarnemen in de voetzolen. Je gaat deze oefeningen doen met een mindvolle houding, dus open, alles is welkom, met zorgzame vriendelijke aandacht. Dit betekent dat we ons lichaam niet forceren en dat we op zoek gaan aan de grenzen van het lichaam zonder er overheen te gaan. Ook betekent het dat we ons oordelen en streven vriendelijk opmerken en alle andere afleidende gevoelens en gedachten die voorbij komen. Merk alles op, heet het vriendelijk welkom en keer weer terug naar waar de oefening op dit moment is. Voel af en toe of de adem nog zijn natuurlijke rustige ritme volgt en of er overbodige spierspanningen zijn, zoals in het gezicht. Experimenteer met het doen van de oefeningen met de ogen open en de ogen dicht. Wat brengt jou meer met je aandacht naar het lichaam en de oefening? Volg oefeningen aandachtig gedurende de hele beweging. De weg naar de houding toe is belangrijker dan het eindpunt. En als je zo staat, zet je voeten dan evenwijdig, recht onder de heupen. Laat de knieën een klein beetje gebogen zijn. De rug recht, maar ontspannen. Hoofd recht op de rug, recht op de nek. Schouders laag, armen hangen. En probeer eens te ontspannen in deze houding. Kan er in de voeten nog iets ontspannen worden. De onderbeinen. De bovenbenen, De heupen misschien. De onderrug. De hele rug. Zit er nog spanning in de schouders, in de armen. De nek misschien. In het gezicht. Laat je lichaam gewoon zelf de houding ondersteunen. Doe geen moeite. Het lichaam kan zichzelf perfect staan houden. En leg dan de aandacht in de voetzolen. Hoe is jouw gewicht verdeeld? Sta je meer op de voorvoet of de achtervoet, de hak? Meer op het linker of het rechterbeen? Maak eens kleine bewegingen. Beetje links. Voor. Rechts. Achter. En zoek zo het midden op. Zorg dat je evenwichtig midden tussen beide voeten de voetzolen staat. Tijdens deze oefeningen gaan we buigen, draaien, allerlei dingen doen, zorg er telkens voor dat het gewicht midden in die voetzolen blijft. Dus dat je niet meer naar het linkerbeen of meer naar voren gaat. Let daar af en toe op. En breng dan nu de handen bij elkaar. Strengel de duim in elkaar. En breng langzaam de handen naar voren en omhoog. Van de zwaartekracht. En als de handen helemaal boven het hoofd zijn. Als dat mogelijk is voor jou. Strek dan uit. Strek de vingertoppen naar boven toe. En let op wat de adem doet. Zorg dat hij niet vast komt te zitten. Dus ga niet te ver. En terwijl het bovenlichaam uitstrekt, de rug, de schouders, de armen, blijft het onderlichaam <coughs> zwaar, met een beetje gebogen knieën. Rustig hangen zoals het was. En laat maar weer los, laat de schouders zakken. En laat de armen langs zijwaarts, langzaam naar beneden komen. En voel de oefening na in de armen. Doe dan de armen weer langzaam omhoog langs zijwaarts, dus niet langs de voorkant, tot ze horizontaal zijn. Laat de schouders hierbij laag. Als de armen horizontaal zijn, trek dan de handen loodrecht omhoog, zodat de vingers naar het plafond wijzen. En duw de armen een beetje uit elkaar, alsof je twee muren links en rechts wegduwt. gevoel hierbij kan een beetje raar zijn, misschien vind je het grappig, misschien onprettig. En laat de polsen weer zakken, ontspan de handen, schouders en laat de armen weer naar beneden komen. Voel nogmaals de armen naar zo langs je lichaam hangen. Doe dan alleen de linkerarm omhoog, via de zijkant. Als de arm boven gekomen is, doe dan je ogen open als die dicht waren en kijk naar de hand. En probeer uit te reiken naar een appel die boven je hangt waar je net niet bij kunt. Strek die arm en die flank. Laat tegelijkertijd de benen zwaar en licht gebogen. En om de houding nog iets te versterken kun je je rechterhiel optillen. Dus de tegenovergestelde hak als de hand die je omhoog hebt. Let op de adem of die niet vastzit. En laat de hak zakken. Vind weer het evenwicht in je voetzolen. Laat de schouder zakken. De arm. En voel het verschil tussen de linker en de rechterarm. Dan gaat de rechterarm omhoog langs zij. Langzaam de schouder blijft laag. Kijk naar de hand, raak uit. En als je wilt kun je het intensiveren door de hak op te tillen. Maar je mag ook uit de houding terugkomen. Als het genoeg is voor jou. En laat de hak zakken. vindt het evenwicht. Schouder zakken. Arm zakken langs zij. Heel langzaam. Gewaar van tintelingen. Warmte of spierspanningen in de arm. Gewaar van de zwaartekracht. er weg. Dan haken we nogmaals de duim in elkaar. Brengen de armen omhoog. Als de armen boven gekomen zijn, laten we de schouders zakken. En we gaan nu zo meteen een buiging naar links maken. En leg daarbij wat aandacht in de voetzolen. Kijk of het evenwicht midden in die voeten kan blijven. Daarvoor moet misschien de heup iets naar rechts, als de arm naar links gaan. Kijk wat het gewicht doet, wat de balans doet. En buig nu langzaam iets over naar links... Rijk ook weer een beetje uit met die handen die in elkaar gevlochten zijn. Zoek je eigen grenzen op. Wanneer wordt het te zwaar? Wanneer wordt het lastig om rustig door te ademen? er iets overheen, kom iets terug. Of kom helemaal terug, als het voor jou voldoende is. En kom dan naar het midden. De schouders weer zakken. Ontspanning in de rug en in de benen. En zak met behoud van balans langzaam naar rechts toe. Dan ga ik weer wat uit met de handen. Speel weer even met de grens. En kom dan weer terug als je dat nog niet gedaan had. En laat de armen weer langzaam langs zijwaarts zakken. Voel de oefening na. We gaan een schouderrol doen. Trek eerst de schouders op. En dan naar achter toe. Trek de schouderbladen naar elkaar toe. Naar beneden. De schouders zakken. En weer naar voren. Kijk hoeveel ruimte er is. Kijk hoe ver die schouders kunnen komen. Zonder dat je forceert. En draai zo'n aantal rondjes. En draai ook eens de andere kant op. Langzaam. Maak ze drie steeds kleiner. Kleine rondjes. Hele minuscule rondjes. Bijna niet meer aan rondjes. Totdat je eigenlijk alleen nog in gedachten de schouders rondgaat. Kleiner en kleiner. Laat dan het hoofd zakken. Ontspan de nek. Laat de rug recht en laat het hoofd naar beneden hangen. En doe voorzichtig met nekoefeningen. De nek is vrij kwetsbaar. Dus ga niet te ver. Als het hoofd ontspannen hangt met de kin op de borst, Beweeg dan het hoofd. Langzaam naar het, link, naar het linker oor toe. Voor de strekking aan de rechterkant. Laat het we weer terugkomen. En draai door naar rechts. rechteroor naar rechter schouder. En laat het we weer naar het midden komen. En draai. Tempo van de eigen adem van links naar rechts een aantal keer. Kom weer met het hoofd naar boven. En doe de armen langs zijwaarts omhoog tot ze horizontaal zijn. Leg dan de aandacht in de voetzolen. En let op hoe je lichaam het aanpakt. Breng langzaam het gewicht in de rechtervoet. Til de linkervoet nog niet op, maar, maar zo hard dat, dat die linkervoet alleen nog maar het eigen been tilt. Vervolgens de ogen open, als je ze dicht had. Zoek een vast punt op voor je. De schouders laag. En til het linkerbeen. Een klein stukje op. Blijf rustig ademen, dat helpt. Kijk wat het onderbeen en de voet allemaal doen, om het evenwicht te behouden. En kom dan weer terug met het linkerbein. En leg de aandacht in de voetzolen. En leg al het gewicht in het linkerbeen, De linkervoet. Tot het rechtervoet helemaal leeg is. Leeg van gewicht. En. Zoek het punt op. En tilt recht op een op. als je balans niet zo goed is op dit moment, geen enkel probleem. Stap af en toe terug. En neem de oefening weer opnieuw aan. En dan zet het rechterbeen weer terug. Leg het gewicht midden tussen de voeten. Laat de armen zakken. De oefening na. Misschien even de voeten een beetje uitschudden. Een beetje de tenen masseren door ze op de grond te draaien. Dan gaan we weer staan met evenwijdige voeten. En dan gaan we een torsie maken, een draai. Hou hierbij ook weer het gewicht midden in de voeten. Bij deze dossier gaan we als eerste alleen het bovenlijf draaien. Dus zet de handen op de heupen. Of laat ze hangen als dat beter is. Draai het hoofd naar links, voorzichtig met de nek. En neem vervolgens de schouders mee. En de bovenrug, de onderrug. Maar laat de heup en knieën naar voren wijzen. Dus draait het hele bovenlijf naar links toe. Wat doet de adem? En kom weer terug naar het midden. En draai het hoofd naar rechts. De schouders, bovenrug, middenrug, onderrug. En kom weer terug. Nu gaan we nogmaals de torsje doen, maar nu gaan we de enkels, knieën en heupen meedoen. Ik begin deze keer onderaan. Dus halen we draaiing uit de heupen en de knieën. De enkels. al dan de draaiing die in de onderrug mogelijk is. De schouders de hele rug de nek en kom weer terug Om naar rechts toe enkels knieën heupen Onderrug, middenrug, bovenrug, nek. Het gaat allemaal naar rechts. En is de balans nog midden in de voeten? Is de adem nog gerustig? Is het gezicht ontspannen? En kom weer terug. Dan gaan we het hoofd nogmaals laten zakken, dus ontspan die nek, breng het hoofd naar de borst en ontspan vervolgens welver voor welver ook de rest van de rug, waardoor alles langzaam naar beneden komt te hangen. Kijk hoe ver je kunt, ga niet te ver. Als je zo hangt, misschien met je handen op de grond, valt er nog wat ontspanning uit die onderrug te krijgen. En zijn de knieën misschien verder doorgezakt dan ze waren. Zet de knieën weer in een flauwe knik neer zoals ze in het begin waren. Als je zo staat met een ontspannen rug, til dan de linkerhand op, recht naar voren, voor zover mogelijk voor jou. Hoe voelt het voor jou om in deze toch wat ongemakkelijke houding te staan? En die de arm weer terug voel even na nog met de rug ontspannen naar beneden en til de rechterhand recht naar voren omhoog voor zover mogelijk. Ben je aan het volhouden? Of valt het al mee? Kom dan weer terug. De arm zakken. En begin de onderrug weer op te tillen. Langzaam. Steeds hoger. Dat je weer helemaal recht staat. Dan gaan we een zware houding doen, de stoelhouding. We gaan doen alsof er een stoel achter ons staat waar we op gaan zitten. Breng daarvoor voor de balans de handen eerst naar voren. Ze horizontaal zijn en breng nu de billen naar achter en knik goed in de heupen. Dus maak de onderrug een beetje hol. Steek echt die billen recht naar achter toe. En zak zo wat, zo ver voor jou mogelijk is. Zwaar voor de bovenbenen. Blijf rustig doorademen. Als het te zwaar wordt, stop dan. Ben je hand volhouden? Dan op een inademing omhoog. Laat de armen zakken. Gaan we staan. Schud de benen even los. Gaan vervolgens... Nog een balansoefening doen. En deze is lastiger dan de vorige. Je kunt er hierbij kiezen om je voet tegen je enkel aan te houden. Om de knie te zetten boven, de knie te zetten in de lief te zetten. Kijk wat voor jou mogelijk is. En bouw het langzaam op. Begin met het brengen van het gewicht naar het rechterbeen. Als het linkerbeen leeg is, zoek dan een punt op, een vast punt om naar te kijken. Til het lege ontspannen been een beetje op en zet het tegen het rechterbeen aan. Misschien nog met de tenen op de grond, misschien net iets onder de knie. Misschien boven de knie of echt helemaal in de lies. En als je zo staat, breng je handen voor de borst plat tegen elkaar. En breng die handen langzaam de lucht in. Breng de arm en de handen naar boven en als ze boven zijn, laat dan de schouders iets zakken. Voel wat het lichaam doet. Om de balans te houden. Hou de adem laag en rustig. Om beter in balans te zijn. En laat de handen zakken. Op de borst. Laat ze los. Laat het been los. Laat het heel langzaam weer vol lopen, dus leg het gewicht erin. Dan doen naar de andere kant. Maak het rechterbeen leeg. Til het op. Zet het tegen je rechterbeen aan. De handen voor de borst plat tegen elkaar. Breng de handen langzaam naar boven. Strek uit en laat de schouders zakken. Als deze oefening moeilijk is, laat dan misschien de handen weg of stap er af en toe tussendoor uit en begin weer opnieuw. Dus Onderzoek die grens. En ontspan ook het lichaam. In die ontspanning is de balans makkelijker dan wanneer je ijverig het lichaam stijf probeert te houden. En laat de handen zakken. En zet het been langzaam terug. Voel het rechterbeen weer vol met gewicht. En voel de oefening na. En nu op de grond zitten. De billen terug omhoog en trek de voeten naar je toe. Zodat je met gebogen knieën zit en je handen om je tenen kunt slaan. En begin de knieën wat te bewegen op hun eigen tempo. Zodat je een beetje een vlinderbeweging maakt met je knieën. Ontspan de heupen, laat het loskomen. En stop maar weer met de beweging het linkerbeen uit terwijl het rechterbeen in de lies blijft staan strengel de vingers in elkaar de handen naar boven, strek ze uit kijk naar de handen en terwijl je naar de handen kijkt Buik je met de rechterrug naar het gestrekte been toe, naar de voet van het gestrekte been toe. Als je beneden aangekomen bent, pak het been of de voet vast waar je bent, waar je komt. Voel eens hoe het voor jou is, hoe het lichaam nu is in deze stretchende houding. Breng de vingers weer in elkaar, armen naar voren en kom weer terug. Vervolgens is het andere been. Linkerbeen in de lies. Rechterbeen gestrekt terwijl je op de billen zit. Streng de handen in elkaar. Kijk zo naar het plafond en kijk naar de handen terwijl je met gestrekte rug naar de voet van het gestrekte been toe komt. Pak weer vast waar jij uitkomt. Is het gezicht ontspannen? Is het linkerbeen ontspannen? Het rechterbeen. ontspanning in de rug terwijl die gestretched wordt voel hoe het is dan met de handen in elkaar Daarvoor, naar voren naar kom weer terug En strek dan het linkerbeen ook uit. Zodat je met twee gestrekte benen zit. Breng de handen weer in elkaar naar het plafond. Kijk in de handen. Ik kom met rechterrug naar voren en naar de twee voeten toe. Pak de voet. Wordt been vast waar je uitkomt. Hoe is het voor jou om in deze houding te zitten? Stringer de handen in elkaar. Strek ze naar voren en beweeg de hele rechte rug terug omhoog. En ga dan met aandacht voor de hele beweging daar naartoe terug liggen. Lig in een houding die voor jou comfortabel is, eventueel met de handen op de buik om de adem te voelen. We zijn aan het einde gekomen van de serie. Voel het effect van deze oefeningen na in je lichaam. Hoe voelen de benen die toch de hele tijd aan het werk geweest zijn? Oefen de helpen, bekken, voel de onderrug, de torso. de schouders en de armen door van deze oefening. En de nek. Het hoofd, het gezicht. Volg ook de beweging van de adem in en uit. Realiseer jezelf dat je door het doen van deze oefeningen hebt gewerkt aan je gezondheid, je lichaamsbewustzijn, je evenwicht en je mindfulle houding. En doe vervolgens nog wat bewegingen voor jezelf die prettig zijn om weer terug te komen tot een zittende houding.